Dit zit van der Linde met het NOS Journaal. Zo'n 500 Nederlandse vakantiegangers worden vandaag en morgen vanuit het noorden van Italië teruggehaald naar Nederland. Deze week zijn ze gestrand door hevig noodweer in de regio. Auto's of caravans liepen zoveel schade op dat ze niet meer verder konden rijden. De Nederlanders worden met zeven bussen teruggehaald. De meeste bussen zijn al vertrokken. De operatie is een samenwerking van vijf alarmcentrales. Saudi-Arabië organiseert volgend weekend gesprekken over de oorlog in Oekraïne. Tientallen landen worden uitgenodigd in Jeddah, meldt de Wall Street Journal. Onder meer Oekraïne, de Verenigde Staten, de EU, India en Brazilië zouden zijn uitgenodigd. Rusland is niet welkom op de top. Oekraïne en Westerse landen hopen dat de top ertoe leidt dat de internationale gemeenschap steun geeft aan een vredesvoorstel dat in het voordeel is van Oekraïne. Volgens de krant hebben onder meer de EU en de VS hun aanwezigheid in Jeddah al toegezegd. Polen waarschuwt dat Wagner-huurlingen migranten de grens met de EU overproberen te zetten. Volgens premier Morawiecki hebben zo'n 100 huurlingen in Belarus zich verplaatst naar de stad Grotno, dicht bij de grens met Polen. De premier zegt dat de situatie steeds gevaarlijker wordt. Hij vermoedt dat de militairen zich vermommen als grenswachten om zo migranten over te laten steken. Leden van het Wagner-leger zijn naar Belarus gegaan na de opstand van hun leger, leider Prigozhin enkele weken geleden. Demi Vollering heeft de koninginnenrit in de Tour de France FAM gewonnen. Ook veroverde ze de gele trui. Enkele kilometers voor de finish ging ze in de aanval en ontstond er een flink gat met de achtervolgers. Tweede werd de Poolse Katarzyna Nivadoma. Annemiek van Vleuten werd derde. De koninginnenrit van 90 kilometer in de Pyreneeën staat bekend als bijzonder zwaar. Het weer, af en toe wat regen vanavond vannacht, is het wat vaker droog. Morgen opnieuw een enkele bui en dan is het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover zo de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort is, mijn... is zin in ZFM. Let nu de Nightwalk. Welcome to Nightwalk's Main Stage. The best house, club, tech house, deep house, DJs and more. Nightwalk's Main Stage. Hosted by Mario Zanford. Celebrating 30 years of the hottest dance music radio. You're listening to DJ Mario Zanford and DJ Malzo on CFM's Nightwalk Main Stage. Ladies and gentlemen.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 Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFF Zandvoort. Het is zaterdagavond 29 juli... We ben Beland in een nieuwe aflevering van The Nightwalk. Het eerste uurtje beste van Dance. R&B, een beetje pop tussendoor. Laatste shownieuws. De party updaten. Natuurlijk de tien Boven beste platen van de dansvloer. Straks in het tweede uur zit DJ Mouse met zijn Global House vibes. En straks in het derde uur vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Caviskelly. En als opening worden we J Vegas met Can You Feel It? De 2023 remaster. Onderweg zometeen de jeugd van tegenwoordig. Maar eerst die Greg Kavan met Back to Life, door de Tommy MC Klap Ik zeg een hele goede avond. Het begin van je stapavond. That we don't fade out. Be fair, love If you come. Years away, our love will transcend to thirty ten. Our flame will never ever diminish. Sitting on the clouds looking down. Van de buurvrouw met de, de buurman van hun vandaag. Zit nu staat zich Wat? Op blikjes. Op blikjes. Op blikjes. Op blikjes. Op zijn ook mensen. Zwerfafval is dat niet. Dus recycle al je blikjes, Sniffel, Alsjeblieft. Ik wil logo op mijn schoentje. Ik wil logo op mijn fit Met je blikje krijg ik 15 hele centen. Make love met je blikje. Zeg nee tegen geweld. Want raken ze ingeduwd, dan krijg je niet je geld. Nee nee nee nee nee, niet weggooien, niet weggooien. Is money bro, is money. Waar? Waar zit het vadergeld? Eh, Hé, wat? Waar? Zijn rijk bro, best ze weer dat? Stata ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ik heb ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Nu ben ik back En wat ik heb Je hebt het nooit begrepen, dat is oké okay. Alleen al mijn entree rubbed je the wrong way Mijn aanwezigheid moeten slikken Doet je pikken als open snee in dode zee Oh nee, ja, maar er is ook leuk nieuws Het gaat goed met me De geruchten waren zwaar overdreven Ik heb het zwaar overleefd Waar was ik gebleven? Kom naar de top, maar shout out naar Reven Nooit wat van gelezen, maar ik hoorde goede dingen over. Glik met blote voeten in mijn lovers. Naak plus penis koken, ben een vreemde dromer Riverdance over het hete kolen. Keek je in je ogen, maar alles bleek gelogen. Goed nieuws, goed nieuws, ik heb goed nieuws. Leuke dingen om te horen Goed nieuws, goed nieuws Een app je voor je Ik had gehoord je was een beetje down en ik was niet een rap Maar no stress, nu ben ik back En eens was ik hack Het hoeven niet alleen alleen maar slecht te gaan Soms is life tranquilo net rechterbaan Je mensen houden van je We chillen als uitjes in Spanje Chacho, hoe de hoe de fuck kan je Zielig doen uit de krank of champagne Uh, motherfuckers gaan dood bij de fleet van man High je bek, jij je bek Oké, misschien heb je geen benen Je kan nog altijd bitches dus mensen trainen Zoek, zoek je L.O.L. Hello. Anders is die Libi Hello Hell Stort in, voel me mellow wel Lijzer bitch, wiep in een hotel Flijzer in de hoed, ik hou van je Maar in eerlijk bitch, hoe kan je? Goed nieuws, goed nieuws Ik heb goed nieuws Leuke dingen om te horen Goed nieuws, goed nieuws Een opstekertje voor je Ik had gehoord, je was een beetje down And they must need the route, But no stress, no panic back And I think it's what they have Put them In advanced dance music live at the Nightwalk main stage. And now I'd like to return to the classics, perhaps the most famous classic in all the world of music. Go, go, go, go, go, go, go, go, go we gon' party like it's your birthday. we gon' sip a toddy like it's your birthday. And you know we don't give a fuck cause Cause it like It's your birthday. day You find me in the club Model full of bub Look mommy I got this in the taking drugs I'm gonna have a sex I ain't gonna make it love So come give me a hug be in the getting a You get it rough. You'll find me in the club Mother full of bub. Look mommy I got this in the take drugs. dress I'm gonna have a sex I ain't gonna make it love So come give me a hug be in getting a You get rough. find me in the club Dat was muziek van 50 cent in dat klap. Alleen dit keer de Dimitri Vegas en Like Mike. En Base Checkers Remix. Een van de platen waar ze vorige week zaterdag mee begonnen. In hun opening. Ja, ze hebben een, ja, dat is een beetje een opening met allemaal korte stukjes van verschillende platen. En dan kwam deze ook weer voor. Ik denk van. Hey, dat is nou een leuke plaat. Beetje RB en dan toch een beetje house. Hè. En voor 50 cent uh, horen we de jeugd van tegenwoordig met. Uh, Goed nieuws en daarvoor uh, statiegeld je geld. Ja, was een grappig nummer wat ze opgenomen hadden. Eigenlijk een beetje voor een lol. Het nummer duurde ook van een anderhalf uur. En ik denk, we gaan er gewoon draaien. En uh, een ring die door een rapper Tupac Shakur werd ontworpen en gedragen, heeft bij een veiling in New York een miljoen dollar uh, opgeleverd. Ongeveer 900.000 uh, euro, okay, een leuk huisje verkopen. Volgens het veilinghuisje uh, Sotheby's is uh, de ring het duurste stuk hip-hop memoriali uh, dat ooit is verkocht. Nou, uh, uh, had ik moeten weten, want uh, pak een beetje tien uh, jaar geleden heb ik exact diezelfde ringen uh, ook laten maken. Dus uh, niet zelf uh, ontworpen, maar nagemaakt van Toepak. En uh, ja, ook jarenlang gedragen. Maar uh, ik heb hem gewoon voor de waarde, wat het goud was, uh, weer ingeleverd. De, de ring heeft de vorm van een kroon en bevat goud, robijnen en diamanten. Nou ja, die van mij had dan geen robijnen, maar wel, uh, ja, uh, diamantjes. Hè? Die hele kleintjes. Want ja, Radio DJ verdient nou niet zoveel, hè. Nou ja, alhoewel, sommige Radio DJ's die, uh, die kunnen er ook wat van. En een uh, Snoepdog die geeft op 19 september dit jaar een concert in Rotterdam Ahoy. Het optreden is onderdeel van het naam tour van de 51-jarige rapper. Ja, hij is ongeveer 51. Hij is sinds begin jaren 90 een grote naam in de wereld van de rapmuziek. Met talloze grote hits en samenwerken met veel artiesten. En een paar van zijn grote hits zijn uh, Gin and Juice, Drop It Like It's Hot and Beautiful. En uh, tijdens de najaarstoer geeft de rapper ook optredens in Keulen, Juravan en Dublin. En je ziet hem tegenwoordig ook in de reclame hè, van een of de bekend schoenenmerk. Dus uh, de man doet het nog steeds erg goed. Uh. En Shenado uh, Corner. Die is uh, je hebt het gehoord, waarschijnlijk uh, overleden op uh, 56-jarige leeftijd. Dat bevestigt haar familie. Uh, bevestigt ze afgelopen woensdag in de verklaring. Die is een zangeres voor wie wereldwijd grote bekendheid. Met het nummer Nothing Compares to You. Dat alweer stamt uit 1990. De doodsoorzaak uh, is niet bekend. Nou ja, hè, dat was toen. En uh, nou ja, er zijn geen verdachte omstandigheden. Dus uh, uh, ja, de geruchten waren al langer dat ze uh, uh, leed aan, uh, aan kanker. Dus ja, uh, hè? maar uh, ja, het is dus niet. ...dat ze een overdosis heeft gehad... ...of dat ze zelfmoord gepleegd heeft... ...het uh, is gewoon dood gegaan... Uh, ...op 56-jarige leeftijd, erg jong... ...maar uh, ja, die plaat die blijft gewoon doorgaan... Hè. ...Nothing Compares to You... ...eigenlijk haar enige echte mega grote hit... ...die ze ooit uh, gemaakt heeft. Steve hebben ze antwoord, ik lul weer veel te veel tijd voor muziek... ...beetje tropische klanken... ...hier is Greg van Buren met Coming Atcha! I want to right here, come to me... Lay down here beside me, baby That's where you ought to be Coming at you, baby Like a mighty storm You don't have to worry, baby I ain't gonna do you do no harm. And I don't mean to tell you About coming on too long I've been trying to get next to you Trying for way too long I'm gonna take my time, baby me love to you. What it takes to satisfy you, baby. Lord knows that's what I do. op je Stage. The Nightwalk Main Stage. The best new tracks in house, tech house, and more. Steppa met de Feeling, de Capri remix en de vorige remark Night en Nitro in Deluxe met Brutal. En over even tijd voor de party op tijd, wat voor leuke feest er aan deze zaterdag 29 juli 2023. En zoals altijd beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Het feestje Brainwash begint om 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend. In de Escape natuurlijk in Amsterdam. Voor meer informatie, check de website escape.nl. Eh, met onze eigen zandvoetser, Raimundo. Hij heeft de line-up in handen. En nog heel bijzonder: het is de uh, Big Birthday Bash, want uh, Remundo is uh, jarig. Dus uh, hij heeft een groot feest. En uh, hij heeft uh, meerdere gastdjs En de surprise acts. En uh, wie het allemaal zijn, je gaat het allemaal meemaken. Vanavond in de Escape in Amsterdam. Raimundo, de big birthday bash. En hij wordt al een oude lul. Volgens mij, uh, volgens mij wordt hij... Uh, wat is het? 48, volgens, 7 of 48 wordt hij. Hij is ongeveer mijn leeftijd. Dus uh, het verschilt misschien een jaartje. Maar tegen die 47 wordt. We dus schatten hem gewoon jong in, hè? <laughs> En uh, nog een leuk feestje. Als we iets verder doorlopen voorbij de escape, komen we bij Throwback. En vanaf 11 uur ben je dan welkom tot uh, wederom half vijf rare tijd in Club Air af en toe. En dat is natuurlijk hip-hop en R&B. Dat ligt daar waarschijnlijk aan. En uh, voor meer informatie, afkort de letters throwback.nl of gewoon op air.nl. Dat is hip-hop en R&B. En nog zo'n feestje is de encore in de Melkweg in Amsterdam. Nog zo'n feestje dat bedoel ik bij uh, hip-hop en R&B. En de encore begint uh, zoals elke week rond de klok van middernacht en duurt tot vijf uur in de ochtend. Het gebeurt allemaal in de Melkweg. Encore voor meer informatie check de website. Encore Amsterdam aan elkaar geschreven. EncoreAmsterdam.nl of Melkweg.nl en uh, ja wie er allemaal zijn. Nou, uh, het is Hollands hobo of hip hop en R&B dus Prime zal er waarschijnlijk zijn of hij is op vakantie, maar uh, de vaste prik zal er zeker zijn. En uh, vandaag hadden we nog een, uh, een, uh, een feest in, uh, in uh, de Westergastfabriek. Ja, ik wou zeggen Oosterpark. Ik denk, volgens mij heb het ooit in het Oosterpark uh, gezeten. Oké, okay, niet zeker om, maar het is alweer een tijdje geleden. Maar uh, vandaag Milkshake Festival 2023, de zaterdagversie. En dat staat duidelijk bij uh, Gay Friendly. Het is uitverkocht, maar het is vanmiddag om 12 uur begonnen. Milkshake Festival Amsterdam. En uh, ja, uh, voor meer informatie, milkshakefestival.com. Zit op een plaats in, het, uh, in, het westen, in de Westergasfabriek. Cultuurpark heet het tegenwoordig. Cultuurpark Westergasfabriek. Dus uh, ja, in de line-up ja, ga je daar allemaal mee maken. Ik geloof onder andere Mutaya Buena, de uh, Sugar Babes, een originele bezetting. En voor de rest, uh, ja, een hoop gezelligheid. Music Festival uh, vandaag dus in, uh, ja zoals ik al zei, de West gastfabriek. Hè. En uh, vanavond, ja, ik kijk gewoon live mee. Ja, eigenlijk mag ik niet zeggen, want dan uh, verlies ik nog eens uh, luisteraars. Maar uh, uh, vorige week is het begonnen, Tomorrowland, een van de allermooiste. daar is echt, ik zweer het je daar is Mysteryland echt uh, simpeltjes bij. Tomorrowland... En uh, ja, de line-up uh, ziet er echt fantastisch uit. Vorige week was het al natuurlijk uh, Alessio die de uh, main stage deed. En natuurlijk uh, eigen, uh, onze eigen Martin Garrix. Ja, ik moest drie keer kijken. Ik denk, voor mij is die jongen een beetje dikker geworden. Ik weet het niet, maar en in ieder geval uh, de zaterdag-editie. Die, uh, die ziet er uh, spectaculair uit. De heleboel John Newman, Nervo, Even de Ruiter, Frank Kloek, Jullie Paolo. Maar uh, Armin van Buren die uh, gaat zo meteen beginnen... Op de Mainstage natuurlijk. En Dimitri Vegas en Like Mike. Ja, ik weet het niet hoor. Maar die waren er vorige week ook. Al vaste prik. Die hebben vanavond weer uh, de Mainstage. Maar ze mogen hem niet afsluiten. Want uh, de afsluiting is door Steve Aoki. Dus uh, die is er uh, zeker bij. Dus uh, Tomorrowland. Kijk gewoon op de website. Uh, Tomorrowland.com. Uh, Ascendo uh, heet het volgens mij. Uh, dat, uh, het hele festival. Er staat een kasteel. De Mainstage staat uh, uh, ja, voor een kasteel. Wat ze gemaakt hebben. Een beetje het idee van de disjagentje is niet alleen dan helemaal zelf bedacht en ontworpen. Maar uh, anderhalf voetbalveld groot. Ik heb het gezien. Ik heb het van dichtbij bekeken. Het is echt huge. Het is echt fantastisch. Tomorrowland. Uh, ik zou zeker uh, volgend jaar heen gaan als je geen kaartjes hebt bemachtigd voor dit jaar. Misschien ben je vorige week geweest. Maar ik wil weer veel te veel. We gaan door met muziek. Dane Brown en uh, Washit met Glory or the Flop and Extended Remix. Move You see you might be humiliated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 Dat was Marvin, uh, nee, Marvin moet ik zeggen, Marvin Sykes met How We Dance. En daarvoor een white labeltje met In de Music. En zo werd het even tijd voor de uh, Nightwalk 10. Welke platen zijn er erg populair? Op de radio, op de streams, op de festivals. Gewoon uh, wereldwijd. Deze week op 10 Frankie Rizzardo met Love Me Right. Op 9 deze week Bob Sinclair en de remix van Fisher met World Hold On. Op 8 Pool For Love using Leo Woods. Dat is natuurlijk van Harry Romero. Op 7 Kashmir en Dagé met Brighter Days, de Marco Wallis remix. Op 9 Andy Express met God Made Me Funky. Op vijf blondies met Call My Name. Op vier Another Abelwalder met Relax My Eyes. Op drie deze week uh, MK, Sony Vodera en uh, Clementine Douglas met Asking. Op twee deze week Fisher met uh, Take It Off. Doet hij samen met Attic. En deze week nog steeds op één. Uh, Peggy Gow met uh, It Goes Like Na Na Na. Ja, ik heb hem al vaak gehoord. Hè. Ik heb iets anders uitgekozen. De meest gedraaide plaat in bijna... Elke set kwam die voorbij. Vorige week al op Mysteryland. En ook dit weekend komt die weer erg vaak voorbij. Bijna elke DJ die draait hem wel. Zeker op de meeste heet. Het is Kevin de Vries en Mau P, Oftewel Maurits West met uh, Metro. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort. TV Every Saturday at ZFM Zanfort ZFM The Nightwalk Mainstage. Stage Nightwalk Main Stage Zaterdagavond de wandeling over het strand. Door de duinen en het centrum van Zandvoort. Jouw warming-up voor uh, jouw stapavond. Door de muziek van uh, James Hype. En Major Laser met Number One. En ook James Hype was uh... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.